Oh, my. Ja, dit was de opvolger daarvan. Die heet Rhythm of Love. We hebben het over de Plain White Tees. En die openen het derde gedeelte van Zandvoort op zondag. Op zondag 4 augustus 2013. Goed, de tussenstanden. FC Utrecht, go ahead. Nog steeds 1-1. Vitesse Herakles Almelo, 2-0. We gaan nog lokale en regionale informatie doen. En nog wat sportnieuws. Maar eerst Patrick Duffy. In my young life, I have Must see. Disappointed, and I don't know why she gave me laughter and hope. Met uh, Carnival en de een uh, plaat uit de jaren 80. Patrick Duffy is zijn naam. De zogeheten enersvlieg met uh, Kiss Me. Zometeen duiken we weer de sport in, maar eerst dummel ons even zonder met uh, deze mooie plaat van Dabbel, Captain of the Hearts. It was way past midnight, and she still could... I'm yeah,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 I'm coming home. home. I'm coming home, baby. Now you know I'm, I'm coming home now, real soon. You know. I've been gone. You don't know what I'm coming home know. when I'm I overdue. Expect so me down. any day now, real you soon. Know. I'm coming home. Coming home baby now Expect yeah. to see me now at any time yeah. En Day En uh, Boys to Men met uh, I'm Coming Home. Doe nog even, hoor schat. En dan voor het double met uh, Captain of the Heart. We gaan even kijken naar de tussenstanden bij de Eerdivisie. FC Utrecht, Koët. hier is nog steeds 1-1. En Vitesse Heracles Almelo staat uh, 3-1. Dus daar wordt uh, wel nog even wat gescoord. Ibarra die scoorde in de 82 e minuut de 3-0. En Aomoa in de 1 minuut in de extra tijd 3-1. En uh, ja, de wedstrijd zijn bijna uh, op zijn einde. En dan, uh, ja, dan gaan we ons opmaken voor de laatste wedstrijd van de eerste speelronde. Die start over 8 minuten. Pekswolle tegen Veienoort. Hey, wij gaan even kijken naar uh, andere soortige sport, Want uh, de Nederlandse volleybalsters hebben vandaag bij de wedstrijd om de World Grand Prix in Macau hun derde duel verloren. Ditmaal was uh, China met 3-1 te sterk nadat Bulgarije zaterdag ook al met 3-1 Nederland uh, van de Nederland had gewonnen. Oranje blijft daardoor uh, op 1 zege gesteken tijdens het eerste weekend in de prestigieuze volleybalreeks. Uh, vrijdag met, uh, werd uh, Cuba nog met 3-0 verslagen. Nederland kon het eerste set in de Las Vegas van Hongkong goed meekomen met de Chinese vrouwen, maar moesten toch de setwinst laten gaan. Het tweede bedrijf ging vervolgens vrij eenvoudig naar de oranje dames, maar daarna bleek het verzet gebroken en kon China de winst in de partij eenvoudig veiligstellen. De vrouwen van bondscoach Guido Vermeulen zijn door de nederlaag tegen China als derde in hun pool geëindigd. Bulgarije won met 3-0 van Cuba. Waardoor de Bulgaarse vrouwen de tweede plek in de pool opeisten. China won alle duels van dit weekend en werd groepswinnaar. Cuba eindigde puntloos onderaan. En volgende week staan het tweede weekend uit het World Grand Prix op programma. Dan komt Nederland in Belgrado in actie tegen gastland Servië, Algerije en de Verenigde Staten. Een week later. Volgen de laatste poolwedstrijden in alma tegen gastland Kazachstan, Cuba en Brazilië. Uiteindelijk spelen de vijf beste landen uit de poolfase... samen met het organiserende Japan de finales in de World Grand Prix. Ja, je moet er nu niet aan denken, maar er is toch schaatsnieuws. nieuws... Van topschaters, schaatsers, die krijgen bij het Olympische kwali kwalificatietoernooi... in december geen voorkeursbehandeling. Dat blijkt uit de zaterdag door schaatsbond KNSB... gepubliceerde selectieprocedure. Er wordt niet langer gewerkt met nominaties... zodat het toernooi dat van 26 tot en met 30... ...december wordt gehouden. Het karakter van een trial heeft een lichte directeur Sport. Adrie Koops van de KNSB op schaatsen.nl de procedure toe. Alleen op het OKT zijn tickets voor Sochi te verdienen. En per afstand kunnen zich drie schaatsers en, drie en een schaatster kwalificeren met een maximum van 10 per sekse. Voor de ploegenachtervolging heeft de bond zowel bij de mannen als de vrouwen... twee aanwijsplaatsen waarvoor, uh, waarvoor volgens de criteria... alleen rijders die tot de absolute wereldtop behoren in aanmerking komen. Onder diezelfde voorwaarden houdt de bond nog één aanwijsplaats... Per achter de hand in geval van calamiteit. Ja, dat je dat uh, nu al over moet, moet nadenken. Hè. Ergens in augustus en tot uh, ook nog de winterspelen eraan komen komende winter. Dus uh, ja, dus uh, verrast maar wel. Goed, tot zover het uh, sportnieuws hier bij ZFM Zandvoort. Ik dacht bij mezelf, die double met Captain of the Heart... ...was zo'n lekkere plaat om bij onder te dompelen. Nou, deze is er helemaal in optimaal voor, hoor. Hier zijn de dames van Exposé: When I Looked at Him... Met uh, stare into the Sun en daarvoor Exposé. Uh, when I looked at him. Nou, de wedstrijden van uh, net die zijn over. FZ Utrecht, Koët Eagles, dus 1-1 gebleven. En Vitesse. Won met 3-1 van Hercules Almelo. Met uh, 3-1 dus. Zin is on for sin in Zonford is zin in Clark. Love is everywhere.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 the bravery of a man who saved your life and find it in life. the mother's eyes looking at her Demons do. They rule the worst to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now like I'm rising from the ground, rising up to you, feeling all the strength. ...ook helemaal blij mee is dat, uh, dat ze haar zoon uh, ...gelijk uh, via de webcam uh, kan, kan, kan kijken, jongens. Nou, het werkt ja. gewoon, hè. kun je gewoon uh, twee webcams zien. En dan zie je gewoon... Uw favoriete de jockey achter de schuiven staan gewoon. En uh, de technische dienst van ZFM. Goed, we gaan nog even de lokale en regionale informatie met u doornemen. Onlangs heeft uh, Hans Rijmers, de voorzitter van stichting Jazz in Zandvoort... de programmering voor het uh, komend seizoen bekend gemaakt. Op uh, 8 september begint de reeks van maandelijkse zondagmiddag optredens. Die zal duren tot en met 11 mei. Op 8 september Frits Landenbergen, uh, Jean-Louis van Dam, Erik Koger en Erik Termermans. Op 7 oktober, dat is een maandagavond trouwens, is er... Een een extra concert met Scott Hamilton... Rob van Bavel, Frits Landersbergen en Erik Timmermans. 13 oktober, G-titelaar. Jean-Louis van Dam, Erik Koger en Erik Timmermans. 10 november, Sjoerd Dijkhuizen, Rob van Bavel en Gijs Dijkhuizen. En Erik Timmermans, 22 december. Alo van Gorp, Karel Boulet, Erik Koger en Erik Timmermans. 19 januari, dan hebben we het over 2014. Anneloes Verveld op de Zang. Jean-Louis van Dam, Arthur Leijten... ...en Erik Timmermans. Op 9 februari... ...een van mijn helden, Ben Herman... ...dat is van de New Cool Collective... ...Mico Rodriguez, Frits Landersbergen... ...en Erik Timmermans. 9 maart, André Vrolijk... ...Jean-Louis van Dam en Erik Timmermans. 13 april, Jan van Duikeren. Jasper Soffers, John Engels... ...en Erik Timmermans. En 11 mei, Ferdinand Povel... ...Rob van Bavel, John Engels... ...en Erik Timmermans. Dus dat is een gevarieerd programma, dacht ik zo. Het Agatekoor heeft het initiatief genomen om op 3 november 2013 het Rekim van Vauré uit te voeren in de Agatenkerk in Zandvoort. Het koor is hiervoor op zoek naar mannen die hier een bijdrage aan willen leveren. Omdat dit zo'n prachtig werk is waarbij veel mensen zouden kunnen genieten van het meewerken aan deze fantastische muziek... heeft het koor besloten om er een project van te maken. Bij een vorige oproep heeft, hebben vooral dames zich aangemeld, maar het koor is nu nog op zoek naar mannen. Dus zingt u graag en hebt u wellicht enige ervaring, dan wordt u van harte uitgenodigd om mee te doen. Als lid van het project wordt uitsluitend van uh, u gevraagd de kosten van, een, uh, van uw eigen partituur te dragen. Dat is ongeveer 5 euro. En natuurlijk uw tomeloze inzet om van de uitvoering en succes te maken. De repetities worden wekelijks op donderdagavond uh, van half 8 tot 9 gehouden in de Agatenkerk. te beginnen op 22 augustus. Dus aarzel niet en geef u op bij Herman Bluis, secretaris van het uh, Agathekor. E-mailadres is herma@nedelof.nl Dus herma@nedelof.nl. Nog een laatste berichtje van de, de bibliotheek. Internetfilmpjes zijn een bron van vermaak. Mooie, grappige en bijzondere video's worden vooral bekeken en uh, gedeeld. Ook kinderen vinden dit vaak erg leuk. De Zandvoortse bibliotheek wil hierbij aanhaken en verzorgt een workshop. Upload Cinema Junior. De workshop is op woensdag. 14 augustus van half 2 tot 4 in de bibliotheek in het Louis -Davis -Cree. Deelname kost 5 euro en 7,50 euro 50 voor kinderen die niet lid zijn van de bibliotheek. En tijdens deze workshop leren kinderen van 8 tot en met 12 jaar hoe ze nog beter en creatiever kunnen zoeken op het web. Gezamenlijk selecteren zij één video die wordt ingezonden voor Upload Cinema Junior. Wil jij mee helpen aan een officieel filmfestival? Grijp dan nu je kans. Tijdens de workshop leer je handig zoeken naar de leukste de internetfilmpjes. Het beste filmpje dat jullie online vinden, wordt ingezonden voor het Cinekit-festival. De nationale workshop Upload Cinema Junior is een samenwerking van Cinekit, Upload Cinema en ProBiblio. Het leert kinderen veilig en handig te zoeken naar bewegende beelden op het internet. En daarnaast stimuleert het hen om kritisch en inhoudelijk te kijken naar de video's. Het Cinekit-festival is trouwens van 12 tot en met 25 oktober. Goed, dat was we gaan even een plaatje draaien. Even een slokje water nemen, want uh, dat heb ik ook nog niet gedaan vandaag. Doe we met Smooth and Terrell. Move down, slow down, moving fast. Zo is zoiets dergelijks. Ja. Slow down, you're moving too fast. With your heads turned out on all your babes No down your moment has passed And around with you, just seems crazy op zondag voor 4 augustus. Wees niet getreurd, volgende week zitten Rob en uh, Albert nog gewoon weer uh, op zondag tussen 2 en 5. En dan uh, de week erop uh, ben ik er weer. En dan een speciale editie van Zandvoort uh, op zondag, want we gaan dan de Zomerse 50 doen. Jazeker. De Zomerse 50. www.zomerse50.nl Je kan nog steeds stemmen. Goed, als laatste vandaag in het prachtige programma doen we Michael Cimbello met Maniac. Voor nu fijne zondagavond. De volgende keer weer op dit uh, radiostation.